Tine Oltmans, uh, jullie zijn aan het filmen voor uh, jullie uh, eerste film, voor altijd. Het is er van gekomen. Ja, het is er inderdaad van gekomen. We wisten uh, al tien maanden lang of zo, we dit geheim moeten verzwijgen. Dus dat was heel lang en heel, heel moeilijk. En in het begin ja, had ze gezegd van er komt misschien een film. En wij waren natuurlijk ook niet tegen de buitenwereld zeggen, ja er komt er een. Als het dan... Als ze dan uiteindelijk zouden zeggen, ja nee, het gaat toch niet door om bepaalde redenen. Dus we hebben heel lang ook zo getwijfeld, komt er nu echt een? En dan, als het dan officieel was, moest we het heel lang voor onszelf waren. Maar nu is het er en nu mogen we tegen iedereen zeggen, wij hebben een film. En het is zo cool. <laughs> Zeker omdat jullie uh, jullie tour hebben aangekondigd. En toen al waren er heel veel fans die dachten van, ze gaan een film aankondigen. En het was gewoon een tour. Uh, ja, inderdaad. De fans die hopen heel veel, die, die willen heel veel natuurlijk zoals wij, we willen ook van alles en nog wat en ook, zij zeiden ook al heel vaak van, oh, jullie krijgen een film, terwijl het nog helemaal niet officieel was, maar ja, nu is het wel heel leuk dat dan wat iedereen hoopt, dat dat dan ook uitkomt en ja, maar een theatertour op zich was het ook wel echt een hele coole show niet te vergelijken natuurlijk met een film maar ik vind het wel echt een hele leuke show die we hebben gegeven en best wel spectaculair bij ons vuurwerk daar waren we ook wel wat trots op hoe hectisch was het eigenlijk voor jou en voor de rest van de cast? Want eerst dat derde seizoen opnemen, dan die tour en nu al film. Het is stevig. Ja, het is, het is heel hevig. Maar um, ik ben wel blij dat ik bezig blijf. Want als je op mijn gat blijven zitten, dat is sowieso niks voor mij. Maar we begonnen ook met de film al, met repetities en um, ja, trainingen en zo. Terwijl we bezig waren met de tour. Dus we hebben ook vooral een stuntdag gehad, waar dat, um, ja, wij onze eigen stunt zelf deden. Vooral ik en Gondan. En dan de volgende dag moesten we onze laatste show brengen in Oostende. Dus dat was wel echt heel pittig. Als we dan, uh, ja, mijn handen lagen helemaal open. En toen met het eerste nummer zei ik, ja, doe maar allemaal jullie handen in de lucht en klap mee. Dat deed toch wel iets meer pijn dan mijn handen dan verwacht. Ja, het najaar staat dus volledig in het teken van, van jullie. De DVD komt ook uit, denk ik, eind augustus, begin september van, van jullie tour. Die gaat iets later vallen. Ze gaan die samen met een hele hoop DVD's samenbrengen. Dus die gaat later dan augustus uitkomen waarschijnlijk. En daarna komt dan de filmpremière. Allemaal dingen om, om naar uit te kijken natuurlijk. Maar ook, dat, dat legt de druk natuurlijk wat, wat hoger voor, voor jou natuurlijk als, als frontvrouw. Goh, ja... Um... Waar ik het wel aan merk, dat het heel intensief is aan mijn stem. Ja, ik ben gewoon, we draaien heel lange dagen en de volgende dag moeten we gewoon optreden en de stem moet er gewoon staan. En dat is wel echt heel vermoeiend en ja, ik merk het ook gewoon dat het niet allemaal zo makkelijk gaat als op mijn vrije dagen. Je hebt onlangs een, ook een tweet uh, de wereld ingestuurd. Dat je gebeld hebt tot een hoge sol als ik me niet vergis. Maar dat je daar heel trots uh, op was. Waarbij dat er hilarische reacties waren van... Uh, is dat een nieuwe app of zo? Leg eens uit wat precies belten. Uh, belten is, een, stem, is een, een techniek in zingen. Waardoor dat je eigenlijk hoge noten zingt in je borststem. En normaal gezien, je kopstem is toch dat zou zijn en belten en die zegt heel luid vaak ook heel schel en uh, dat is niet zo evident om in die borststem zo hoog te gaan en op school ja probeerden we altijd wel zo eh, om te hoogste, om te hoogste. en dan was het tot een fa en dat, dat was mooi en de rest was eigenlijk niet zo mooi en onlangs waren we dan zo, samen met Christophe, de muzikale leider, van... wauw, ze nog wel een keer bij Ghost Rockers. We zeiden van, ja, kom, ga toch maar nog wel hoger. En ik zei, maar ik kan dat niet. Ik kan niet zo hoog. En dan ja, kwam het er toch uit. En het kwam er echt best oké okay uit. Ik was heel hard verschoten van mezelf. Ik kan dat soms wel eens... Uh, dan komt er zoiets uit en dan denk ik, oh, dan verschiet gewoon mijn eigen. Dus dat is wel leuk om te zien dat ik toch nog steeds blijf leren, ook al blijf ik, zit ik niet op school. Terwijl je stem toch, toch heel klassiek op de een of andere manier aanvoelt. Je zet niet gigantisch veel druk als gebeld. Goh, ik ik zet wel heel veel druk, maar ik probeer het niet uh, te forceren. Ik heb ja, op school heel veel geleerd waardoor ik wel best veel techniek heb. en uh, Waardoor ik mijn, ja, mijn klanken altijd zo mooi mogelijk probeer te kleuren. en ja, dat niet probeer te forceren. En als het niet mooi klinkt, dan moet ik ook niet zo hoog gaan zingen, vind ik. Je hebt live gezongen tijdens uh, de tour, uh, wat natuurlijk een, een geweldige prestatie is ook. Hoogtepunt hoogstwaarschijnlijk 18 voor altijd, akoestisch? Uh... Ja, het is een van mijn lievelingsnummers, omdat het zo, zo puur is en omdat ik bij dat nummer echt de vrijheid hebben. In alle andere nummers zijn we, ja, ben ik ook gebonden aan de andere instrumenten die hun ding spelen. Dus als ik daar zo mee ga spelen, moeten zij ook gaan volgen. Dus ja, dat, dat gaat niet. En in 18 voor altijd is het echt puur... Gewoon op zijn gitaar en ik die zing, dus als ik iets trager ga, dan kan hij mee volgen en ja, dat is gewoon heel leuk. En het is ook een mooi nummer met een mooie boodschap. Opnames voor de film, voor altijd. Uh, is dat nu anders dan voor een tv-serie opnemen? Goh, alles gaat trager, maar op, op een positieve manier. Als in overal wordt er veel meer... ...tijd voorgepakt en um, we draaien bijvoorbeeld met één camera en met de serie draaien we met twee camera's. Het geluid wordt hier ook al direct afgemixt en zo van die heel ja, kleine details die je eigenlijk ja, niet op het eerste zicht ziet. Maar eenmaal dat je bezig bent, dat je wel voelt van goh, alles waar we bezig zijn is met zoveel meer concentratie en voelt nog meer professioneel aan dan de serie... Ook als er vooral een haar in je gezicht hangt of er vliegt een, een, een vlieg door het beeld. Ja, op, op, uh, op een scherm is die vlieg tien keer zo groot dan op een tv. Dus dat is allemaal, ja, je merkt dat dan toch wel dat er iets meer tijd wordt gepakt en veel beter wordt gekeken. En dat is, ik vind dat wel leuk. Wat tijdmaken betreft, uh, wil dat zeggen dat jij ook hierna, na deze opnames, tijd voor jezelf kan, uh, kan maken? Dat reisje Bali bijvoorbeeld? Mm. Was het, maar waar. Nee, um, voorlopig zijn we toch nog ja, bezig met de film. En daarna draaien we ons derde seizoen terug af. En deze zomer heel, heel veel optredens. En zo zijn we voorlopig volgeboekt tot december. Ik heb wel ergens in juli tien dagen vrij. Wat een beetje, ja, dat is, het is niet veel, maar ja, het is... Zoals ik al zei, ik zit niet graag stil, dus op dat vlak is het wel leuk dat we bezig blijven. En we mogen mooie dingen maken en we mogen heel leuke dingen meemaken. Dus op dat vlak ben ik alleen maar dankbaar voor alles wat we mogen doen. Maar zo af en toe vakantie zou heel dol zijn. Wat room je eigenlijk nog van uh, voor Ghost Rockers? Nu bijna eigenlijk alles is uitgekomen. Een uh, attractie in Plopsaland misschien nog en dan zijn we er uh, denk ik ongeveer. Hè? Oh ja, een attractie. We hebben er al een paar keer zo, uh, met Steve ook zo... Nou, alleen kom hè, Steve. Een attractie. Ze, ja, ik weet het, ik weet het. Maar toch, het is zo moeilijk. Vooral ook omdat wij geen vaste figuren zijn. Gelijk uh, ja, een Heidi die nu een nieuwe achtbaan krijgt. Dat is een stripfiguurtje. Dat verandert nooit. En dat kan heel lang meegaan. En wij, ja, op een dag worden wij ook oud. En is het misschien niet meer zo geloofwaardig dat wij ja, scholieren zijn... Maar we hebben wel een eigen zone gekregen in Plopsaland... met zo'n ja, eetkraampje, dus dat is wel heel tof. Een film in het buitenland zou heel cool zijn. Maar dat hangt er natuurlijk vanaf hoe goed deze film het doet. Als deze film het heel goed doet... dan hopen wij natuurlijk op een tweede film. En ik zou ook heel graag eens naar um, Noorwegen gaan. En, en ja, de Oostbloklanden, want daar, is, daar worden wij ook uitgezonden. Wel gedupt, maar dat ik denk van... ja. Die mensen die vinden dat ook leuk en ik wil die ook wel leren kennen en ermee op de foto gaan. Dat, is wel, dat zou heel cool zijn. Maar of dat ja, reëel is of dat haalbaar is, dat weet ik niet. Je bent daar blijkbaar al mee bezig, hè, met het leven na Ghost Rockers. Want je ziet ongeveer bij Studio 100 dat de meeste series drie series hebben. Of, of vier series, een film, misschien soms twee films. En dan stopt het voor de meeste producten. Dus ben je daar ook al mee bezig, van, van wat hierna? Ja, ja, dat wel. Ik denk dat je dat als artiest altijd moet doen, omdat er is gewoon niet heel veel werk. En uh, dat wist ik ook toen ik de studies begon, toen ik deze job koos. Van, ja, ik weet, er is niet veel werk, dus um, ik moet wel heel goed nadenken van, wat wil ik doen? Mocht ik geen werk hebben, zou ik dan iets anders willen doen? En ik ben nu wel bezig van, ja, stel dat er niks meer komt, wat ga ik dan doen? Wil ik commercieel uitgaan of wil ik iets meer ja, kleinkunstachtige dingen doen of meer op mezelf? Ik heb daar nog niet concrete antwoorden op. Maar ik ben er wel mee bezig. En ik probeer ook... Ik heb nu ook covers gebracht met een goede vriend van mij. Te laten zien van... Kijk, dit is Tinne. Want veel mensen kennen alleen Billa. En uh, als de muts af is, is er nog iemand anders. Dat, dat kinderen ook mij zouden leren kennen. Als... Ah, dat is Tinne Oldmans. En die speelt ook nog in andere series mee. Dus ik probeer me wel ook... Buiten ghost rockers te profileren. En... Um, ja... Ik heb al heel, heel veel ideeën in mijn hoofd, maar nog niks concreet. dat je nog niet hebt gezegd, je bent met mode bezig. Hè? Je tweet af en toe dat je aan het shoppen bent en zo. met Mijn vriendin van jou. Goh, ja, ik, euh, ik hou heel veel van mode. Ik ben er niet van overtuigd dat ik er veel verstand van heb. Als ik zo, ja, outfits moet maken, ik denk niet dat ik daar de beste in ben. Maar ik vind het wel heel interessant en ook um, beauty en zo, Ook al ben ik zelf geen schminkpop, maar ik vind wel... Hoe dat op foto kan overkomen, vind ik wel heel leuk. Maar ik heb niet veel tijd om te shoppen, dus dat is wel jammer. <laughs> ik doe dat supergraag, maar ik heb er geen tijd voor. Zou je ook voor een make-over of zo gaan? Zoals Karen Dame nu zegt van, oké, okay, uh, de rossen, dat hoeft niet meer. Ik ga voor een ander kleurtje gaan. Zou jij, mocht Ghost Rockers op een bepaald moment stoppen, zeggen van, oké, okay, de, de schaar erin, uh, korte haren? Ho, kort, uh, dat weet ik niet zeker, want ik ben dol op mijn lange haren en uh, ik heb het ooit al eens kort geknipt. Niet overdreven, maar gewoon wat korter en daar heb ik heel veel spijt van gehad. Maar ik, ik zit de hele tijd te roepen dat als Ghostrocker stopt dat ik mijn haren roze ga verven. En daar ben ik nog steeds van overtuigd dat mijn haren roze gaan. Dus misschien niet helemaal, omdat dat heel drastisch is en ook heel slecht voor mijn haar. Maar zo roze punten ofzo, ja... Het gaat er toch van komen, ik voel dat. Dat is heel schoon. Dat is echt, als je, er zijn echt foto's die heel, heel schoon zijn. Niet van dat overdreven Barbie-roze, maar zo een roze schijn. Ja, dat is, ja, is iets anders. Hè? Het kan ook vrij marginaal overkomen als het echt slecht overkomt. En als het echt heel lelijk is, dan gaan we terug naar deze kleur. Dus we gaan het eens proberen, gewoon onder het motto YOLO. En als het lelijk is, het is maar haar, hè. we kunnen nog altijd anders kleuren. Succes, je Dankjewel.